8 uur. Het NOS-journaal. Anouk Thijssen. Op de snelwegen in Frankrijk staan al files naar het zuiden. Het is vandaag Zwarte Zaterdag. Voor de kust van Maleisië is een schip gekapzeist. Meer dan 30 opvarenden worden vermist. En de Verenigde Staten hebben berichten van belangrijke leden van Al-Qaeda onderschept. Op de Europese wegen naar de vakantiebestemmingen is het vandaag Zwarte Zaterdag. Voor miljoenen Frans is de zomervakantie begonnen en veel Nederlanders vertrekken of komen terug. Om kwart over zes stond in Frankrijk zo'n 70 kilometer aan files. Ten zuiden van Parijs is de wachttijd al opgelopen tot meer dan een uur. De ANWB denkt dat Nederlandse automobilisten in Frankrijk vandaag gemiddeld drie à vier uur in de file staan. De weg richting Lyon is het grootste knelpunt. Ook in andere Europese landen worden vandaag veel files verwacht. Voor de kust van Maleisië wordt gezocht naar opvarenden van een schip dat op weg was naar het Indonesische eiland Batam. Het schip kapzijste vannacht in slecht weer voor de kust van de Maleisische deelstaat Johor. Aan boord waren vooral Indonesische gastarbeiders die naar Batam teruggingen om het einde van de Ramadan te vieren. Volgens de Maleisische autoriteiten zijn acht overlevenden uit het water gehaald. Zeker 32 mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten hebben berichten van belangrijke leden van Al-Qaeda onderschept. Dat is ook de reden dat de VS een aantal ambassades en consulaten sluit... en Amerikanen wereldwijd waarschuwt voor mogelijke aanslagen. Dat meldt de New York Times. Volgens Amerikaanse functionarissen in de krant... worden in de onderschepte berichten aanslagen op Amerikaanse doelen... in het Midden-Oosten en Noord-Afrika besproken. Leden van het congres zijn achter gesloten deuren geïnformeerd over de inhoud. Het vredesoverleg over het Midden-Oosten gaat volgende week verder in Israël. Een eerste groep Palestijnse gevangenen is tegen die tijd vrijgelaten uit de Israëlische gevangenis. Dat heeft de Israëlische onderhandelaar minister Tsiffi Lifni gezegd op de Israëlische televisie. De vredesonderhandelaars kwamen deze week voor het eerst in drie jaar bij elkaar. Dat gebeurde in het Witte Huis in Washington. Na afloop zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry dat er hopelijk binnen negen maanden een akkoord is. Een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld waarschuwt dat in ingrediënten een gevaarlijke bacterie is gevonden. Door de bacterie kan vergiftiging ontstaan. Het bedrijf Fonterra in Nieuw-Zeeland zegt dat de bacterie is gevonden bij ingrediënten van babymelkpoeder en sportsdranken. De bron van de besmetting ligt vermoedelijk in niet-gesteriliseerde leidingen in een van de fabrieken. De verontreinigde producten zijn mogelijk bij acht klanten terechtgekomen. Welke bedrijven dat zijn, wil Fonterra niet zeggen. Voor zover bekend is niemand ziek geworden. Minister Bussemaker maakt 800.000 euro vrij voor het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit in de vier grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht moeten zich daarbij vooral richten op de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap. Onderzoek wees eerder uit dat minder dan een derde van de Turkse Marokkaanse Nederlanders het homohuwelijk goedkeurt. En driekwart vindt het een probleem als hun kind homoseksueel is. Op de jaarlijkse botenparade in Amsterdam, de kanaalparade tijdens de Gay Pride, wordt vandaag een begin gemaakt met het project. Bussenmaker vaart ook mee, samen met een aantal wethouders en allochtone voorvechters van homo-emancipatie. Politie en brandweer hebben gisteravond en vannacht urenlang gezocht naar twee Poolse jongeren in een plas in het Limburgse Horst. Een Poolse vrouw van 18 ging gisteravond zwemmen en kwam in de problemen. Een 19-jarige landgenoot wilde haar helpen, maar is waarschijnlijk ook in de problemen gekomen. De zoekactie heeft nog niets opgeleverd en is rond drie uur gestaakt. Vandaag wordt verder gezocht met sonarapparatuur. Het weer, de dag begint bewolkt met mogelijk in het oosten nog een bui. Vanmiddag is het overal droog en zonnig. Het wordt rond de 23 graden. Morgen ook droog, flink wat zon en ongeveer 24 graden. En maandag volgt dan nog een vrij zonnige dag en wordt het weer warmer. Lokaal zelfs 29 graden. Zullen we anders gezellig een potje Monopoly doen? Nou, met zoveel leegstand in het zakelijk vastgoed. Lijkt me dat niet zo'n goed idee, man.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is zaterdag 3 augustus. De oppositie in Zimbabwe is boos. En na de oranje en rode zaterdagen... is het nu toch echt zwarte zaterdag. Achter aansluiten. Oh, jongens, wat een Wel meer dan duizend wielen. En de ANWB komt zo met de knelpunten. Maar eerst de dreigingen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft reizende Amerikanen opgeroepen om extra waakzaam te zijn. Met name in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zou de kans op een aanslag van Al-Qaeda groot zijn. Daarom sluit Amerika de komende dagen ook zijn ambassades en consulaten in de regio. Peter Knopen is directeur van het International Center for Counterterrorism in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Er doen allerlei theorieën de ronde, maar heeft u een idee waarom de Amerikanen juist nu met zo'n waarschuwing komen? Nou ja, ik neem aan dat ze beschikken over, over inlichtingen... over intelligence die, uh, die, die aanleiding geeft om, om deze maatregelen te, te treffen. Ik, ik, ik was niet bij de briefing die, die in Washington-Klappelijken heeft plaatsgevonden... Zelfsprekend, maar ik neem aan dat er serieuze uh, inlichtingen zijn dat er iets op handen is. Ja. Ja, het eind van de ramadan, zou dat er iets mee te maken hebben? Ja, dat zou kunnen. Het eind van de ramadan kan zijn... Uh, uh, het naderend 11 september kan zijn. Uh, het kan ook gewoon... Uh, niets met andere data te maken heeft. Al-Qaeda heeft niet de traditie om zich heel erg aan te iets aan te trekken... van data en, en, en, en momenten in de tijd. Dus, dus Het is namelijk willekeurig. Dat maakt het eerlijk gezegd ook onvoorspelbaarder en dus... Lastiger om je maatregelen te treffen. Ja. Al-Qaeda heeft geen traditie van, van speciale aandacht voor data. U zegt Al-Qaeda, maar ik dacht na de dood van Osama bin Laden... Ja. Uh, ja. dat Al-Qaeda uh, over en uit was. Maar dat is dus ja. niet het geval. Nou, dat is een beetje, een beetje het geval geweest. Um, in de periode rond 2000-2001 was er een tijd dat uh, he, de, toen Osama bin Laden... Uh, um, um, uh, overleed, laat ik het maar zo zeggen. Um, en de Arabische Lente, wat toch echt een seculiere en, en civiele um, uh, revolt was... in die tijd zag het er naar uit dat Al-Qaeda wel degelijk een aantal klappen... en dat, er, dat de operationele uh, capaciteit van Al-Qaeda central was, was afgenomen. We zien in de afgelopen periode, afgelopen jaar, twee jaar... een revival uh, van, van Al-Qaeda... En organisaties die zich liëren aan dat gedachtegoed. Je ziet de opkomst van Ansar in Noord-Afrika. Je ziet Al-Nusra in, in Syrië. Syrië is een heel belangrijk concentratiepunt waar mensen naartoe getrokken worden om daar de strijd te voeren. Nee. Er is een revival van het gedachtegoed. En er zijn verschillende organisaties die andere namen hebben. Een soort rebranding van de Al-Qaeda. Uh, familie. Ja, maar niet meer zoals vroeger. Want vroeger was het, uh, voor, voor zover wij altijd hebben begrepen... een soort centraal geleide ja. organisatie. Ja. Ja. Nu ja. zijn het gewoon ja, uh, uh, plaatselijke cellen, plaatselijke ja. afdelingen. Ja, waarbij plaatselijke afdeling nog te veel klinkt... alsof er centraal wordt ge georchestreerd en geregistreerd. Elkeijden heeft op een bepaald moment de, de strategie gekozen... om mensen de opdracht te, te geven om lokaal actie te voeren... en dat onafhankelijk te maken van de centrale aansturing. Dus ga je gang disrupt en, en, en, en doe acties om, om, om overheden in verlegenheid te brengen. En, dat, en daar wordt gehoor aangegeven dat elkaar de gedachtegoed... Ja. heeft dus wereldwijd nog altijd een heel groot aantal... Maar er, er lijkt mensen. wel toch weer een, een soort strategie bij te zitten. Want als ik het eventjes optel, gewoon ja. berichten uit het nieuws... van de laatste tijd, aanval op gevangenissen in Libië, Irak, ja. in Pakistan... Ja. totaal ja. meer dan 2000 gevangenen zijn er bevrijd. Dan lijkt er wel alsof er ergens iemand is die aan de touwtjes trekt. Nou, dat vind ik te veel gezegd... Maar in ieder geval het feit dat um, de, het, de al gedachtegoed een grote aantrekkingskracht heeft op vele mensen in Noord-Afrika en in uh, het Midden-Oosten en beyond, uh, ook, ook, ook in Azië. Dat is feitelijk waar. En de, en die, ja, en die, nee, maar en dat die begrijp Af ik. Maar het maakt toch, als ik dat zo ook op een rijtje zet, een redelijk gecoördineerde indruk. Ja, ik denk dat dat um, niet niet in de militaire zin van het woord waar is. Ik denk eerder dat organisaties en, en, en verschillende afdelingen elkaar kopiëren... en successen uh, herhalen, dan dat er een centrale sturing op zit. Ja, de waarschuwingen zijn nu de deur uit. Weet, ja. Weten we eigenlijk wel, uh, wel voldoende? Of is dit van de afdeling Safety First? Um, ik denk het, het je wapenen tegen... Aanvallen op willekeurige plekken is een heel lastig. Het is heel ingewikkeld. Omdat je niet precies weet waar en, en, en wat. En, dus het is ingewikkeld om mensen te waarschuwen en te zeggen: wees alert. Ja, wat betekent dat? Wat moet je dan in de praktijk doen? Ik neem aan dat wanneer de Amerikanen hele specifieke informatie hebben over wat, wanneer en waar, dat ze op dat punt uh, actie zullen ondernemen. Dat hoeft helemaal niet zichtbaar, maar dat kan op de achtergrond. Uh, en voor het overige, ja, ben je natuurlijk toch opgeleverd aan mensen zoals in, in Londen en in, in Boston. Die, die op elk willekeurig moment en op elk willekeurig plek kunnen, uh, kunnen toeslaan. Meneer Knooper, ik dank u wel voor uw uitleg en uw toelichting. Graag gedaan. Gaan we naar Zwolle, daar, daar zijn we al een paar keer geweest deze uitzending. Patiënten, bedden, beademing, apparatuur, alles moet naar een, zie een nieuw ziekenhuis. En dat is een hele operatie. Onze verslaggever Ewout de Bruin die is erbij. Ewout, je was bij het vertrek een, een uurtje geleden, waren ze bijna verhuisd. Zijn de patiënten ondertussen gearriveerd op de nieuwe bestemming, het nieuwe ziekenhuis? Ja, zeker Bert. Het gaat hier als een soort uh, ja, uh, tijdrit van de Tour de France. Iedere zoveel minuten vertrekt er zo'n auto... en iedere zoveel minuten komt er dus ook hier een auto aan... een speciale vrachtwagen, helemaal ingericht om patiënten te vervoeren. Dat zijn dan niet de mensen die op de intensive care liggen... want die worden met nog grotere, nog specialistischere vrachtwagens uh, vervoerd. En de mensen die best wel uh, even tegen een stootje kunnen, zou ik maar zeggen... die worden dan onder politiebegeleiding hier naartoe gereden... En komen dan de hal van het ziekenhuis binnen en dan zou je denken... ja, goh, al die pers die daar staat en je wordt zo'n ochtends vroeg van je bed gelicht. Ik had mij kunnen voorstellen dat mensen dat niet heel erg leuk vinden. Maar goed, wij merkten dat het toch voor die patiënten die wij spraken een hele belevenis is. Nou, het is werkelijk een unieke ervaring. Dat was al een hotel waar ik vandaan kom, maar als ze zeggen wat waar is dat hier nog veel meer verbeteringen zijn... dan is dit een sterrenhotel. Maar wel zo'n verhuizing tussendoor. Ja, oké, okay, maar de communicatie en de, tussen het de personeel en de patiënten die is werkelijk uniek. Nou, hebt u net in die vrachtwagen gelegen, hoe was dat? Oh, heel leuk, heel leuk. Ja, heel. Ja, Ongewoon, oh, maar verschrikkelijk leuk eh, om dat te natuurlijk, hè? De baas van het ziekenhuis, mevrouw Sint, staat naast u. Wat, ja. wat zei ze net tegen u toen ze u die bloemen aanbood? Oh, dat ik mijn muziekje uit moest doen. Ja, <laughs> oh, dat weet ik niet meer. Ik ben, totaal, ik ben helemaal onder de indruk van een, nou, een hele mooie binnenkomst. Ja, het is, uh, werkelijk, dit is iets om nooit te vergeten. En ook niet vervelend eigenlijk. Vervelend, wat is dat nou voor een rare vraag. We zijn vrolijk en leuk en aardig en lieve mensen. En uh, ja, ik uh, weet echt niet wat me overkomt. Goedemorgen meneer. U ligt hier, u bent net verhuisd. Ja, we zijn net verhuisd, Ja, dus uh, keurig verzorgd. Ja, dat was prima nodig. Hoe ging dat, die verhuizing? Vroeg wakker, half zes al. We hebben nog wat uh, ontbeten en toen, uh, ja, op een gegeven moment toen ging het gebeuren. Uh, het oude ziekenhuis uit. Ja, dat is wel, wel een leuke ervaring, dat wel, ja. Want u ging de vrachtwagen in? Ja, ja. En we hebben ook, ook de rit kunnen zien, want er hing een monitor hing er in de vrachtauto. En dat ging prima. Uitstekend, dus het uh, is prima verlopen. Niet vervelend dat u nu zo uh, nee, ja, eigenlijk voor het Varenland gepresenteerd wordt. Nee, jullie moeten toch ook je werk doen. Het <laughs> is voor jullie ook een heleboel leven, dus dat maak je ook niet dagelijks mee. Nee, dat waren dus die patiënten hier die binnengebracht zijn... Het duurt allemaal nog tot een uur of één vanmiddag. Dan is de eerste grote groep binnen. En morgen dan volgt dus de tweede groep. En dan zijn die ziekenhuizen in Zwolle samengevoegd tot één nieuw groot ziekenhuis. Nu Ewald de Bruin dus vanuit Zwolle. De Via Vori Imperiali. Al 35 jaar lang wordt er strijd gevoerd om deze beroemde weg in Rome. En nu gaat die dicht. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. De definitieve uitslag van de verkiezingen in Zimbabwe... die laat nog even op zich wachten. Waarschijnlijk wordt het maandag. Maar volgens de kiescommissie heeft de ZANU-PF, de partij van president Mugabe... nu al een tweederde meerderheid in het parlement gewonnen. En daardoor kan ZANU-PF de grondwet wijzigen... en heeft het de partij van Mugabe's rivaal Tsangirai niet meer nodig. Tsangirai noemde de verkiezingen eerder al een fars. Peter Hemmers is adviseur van Tsangirai en deze dagen in Zimbabwe. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat Tsangirai nu doen? Ja, uh, ik moet ook zeggen dat de presidentsverkiezingen overigens de uitslag daarvan bekend is, maar nog niet aangekondigd dat 61% van de stemmen naar Mugabe zijn gegaan en 33% naar Tsangirai. Tsangirai heeft aangekondigd dat hij uh, vandaag in ieder geval een rally gaat uh, houden in Harare, maar de verwachting is dat de opkomst daar heel gering zal zijn omdat er massaal oproerpolitie uh, in de stad is. Ja, want um, die uh, uitslag, uh, zegt u, die wordt later vandaag uh, aangekondigd. 61 om, uh, om, om 33, 61 dan uh, voor Mugabe, 33 voor uh, Tsangirai. Waarom denkt ja. u dat er zo weinig mensen dan gaan protesteren? Omdat, uh, omdat veel mensen bang zijn voor, uh, voor geweld en voor het neerslaan van deze demonstratie van, uh, van MDCT, de partij van Tsangirai. Um, dus dat is de reden waarom ze dat uh, niet zullen gaan doen. Ik denk wel dat, uh, uh, dat er is natuurlijk hele grote onvrede is. En er is uh, onrust in het land, met het, uh, omdat deze verkiezingen gestolen zijn. Maar ook de wijze waarop die gestolen zijn, dat uh, moet allemaal nog onderzocht worden. Het allerbelangrijkste wat ze in handen hebben is dat de kieslijst ernstig gefraudeerd is. Dus, uh, MDC is tekort geschoten in het goed monitoren van wat er nou eigenlijk allemaal exact misgelopen is bij de verkiezingen. Het feit dat er heel veel mensen weggezonden zijn, dat weet iedereen. Maar het is niet goed genoteerd en niet goed, uh, op, uh, niet goed geregistreerd door de waarnemers van de eigen partij bij die verkiezingen. En dat betekent dat de regio ook moeite zal hebben met deze verkiezingen. Uh, niet uh, vrij en uh, uh, eerlijk te verklaren. Nou ja, sterker dat nog, zullen... want dat is al uh, andersom gebeurd. Uh, het is uh, vrij en eerlijk verklaard... door waarnemers van onder andere de Afrikaanse Unie... en vanmend, uh, van mensen van SADC, de Organisatie ja, de de definitieve Staten. oordeel Staten. Het is het oordeel geweest over de dag van de verkiezingen. Het de, de definitieve oordeel over het hele verkiezingsproces moet nog volgen. Ik denk dat je uiteindelijk niet uh, wel vrij genoemd zal worden... maar niet... Eerlijk, maar wel geloofwaardig. En dat is voldoende. Credible, zoals we dat hier steeds noemen. En dat zal betekenen als NDC uh, als niet met bewijsvoering komt wat er allemaal misgegaan is. En dat kunnen ze waarschijnlijk uh, onvoldoende. Dan betekent het dus dat dat de uitslag ook wordt en dat de regio zich schijnt achter deze verkiezing. Met als gevolg dat ze voor Zimbabwe en met name voor de bevolking iedere hoop op een betere toekomst eigenlijk daarmee weg is. En MDC uh, teleurgesteld heeft. Ja, en, en is de rol van MDC uh, dan als oppositiepartij ook uh, uitgespeeld? Want de vorige keer konden ze nog uh, met een soort uh, verstandshuwelijk deelnemen aan de regering. Maar dat lijkt er nu niet in te zitten. Nou, de, wat, wat een mogelijk scenario is, is dat wat er in 1987 gebeurd is... toen Joshua Nukomo van de Zapo-partij, uh, na een, enorm een enorme gewelddadige periode... Door ZANU werd opgeslokt en werd gefuseerd. Dat zal met MDCT niet gebeuren. Maar ik denk wel dat, uh, dat er uitnodigingen gaan komen naar Zwangirai. en naar bijvoorbeeld de belangrijkste minister, Biti. van de partij van Zwangirai. om mogelijkwijs deel te nemen aan deze regering. om toch een soort gebaar te maken van eenheid in het land. Uh, en uh, omdat ze nu alle macht hebben, kunnen ze ook heel royaal zijn naar de oppositie toe. en naar de buitenwereld ook. Dus in de eerste instantie zal er. Uh, ...zal er een soort, uh, ja, vermoed ik... ...een soort uh, gebaar gemaakt gaan worden naar, naar binnen en naar buiten toe. Maar het is overduidelijk dat het uh, beleid uh, voor de bevolking ernstige gevolgen heeft... ...en dat deze mensen buitengewoon teleurgesteld zijn. En Tsankirai, zal die daarop ingaan? Uh, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik, uh, ik heb daar geen idee van. Ik, ik denk dat er de grote druk op hem uitgeoefend zal worden. Ik, uh, eerlijk gezegd uh, heb ik geen idee of hij daarop in zal gaan. Als hij het doet wordt die tamelijk ongeloofwaardig voor de bevolking in het land. En het is eigenlijk ook het einde van de partij. Maar nu ook al zal wel, uh, zullen de grote spanningen binnen de partij zijn... en de partij wijze uit elkaar vallen. Overigens moet ik erbij zeggen dat ook binnen ZANU... ernstige spanningen zijn vanwege de opvolging van Mugabe. Maar die zullen nu na deze euforie nog wel eventjes uitblijven, die spanningen. Maar die zullen zich openbaren na enige tijd... Ja. Uh, het al ja, het allerbelangrijkste economische beleid wat ze gaan aankondigen... is het herinvoeren van de Zimbabweanse dollar. En dat is dramatisch voor de, uh, voor de economie. Maar goed voor de zanukliek die uh, daarmee hun schulden kunnen wit witwassen. Mugabe, dat is het uh, nieuws van dit moment. Dat horen we van later vandaag officieel. Heeft die presidentsverkiezingen gewonnen met 61% tegen 33% voor Tsangirai. Peter Hermers, dankjewel. Dat gaat vandaag dan toch gebeuren. De Via Vori Imperiali in Rome. Die gaat definitief dicht voor het autoverkeer. Daar werd al 35 jaar over gediscussieerd. Over deze wereldberoemde weg die onder meer langs het Colosseum loopt. Maar vanavond wordt de autovrije weg ingeluid met een feest. Angelo van Schaik is in Rome. Angelo, waarom is besloten om de weg af te sluiten voor het autoverkeer? Nou, het Colosseum heeft het uh, nogal zwaar te verduren. Die Fiaforia Imperiali is uh, een belangrijke verkeersader in Rome. Er gaan, uh, zoals ik, 1200 voertuigen per uur overheen. Dus je kan nagaan duizenden bussen, uh, auto's en scooters op een dag die voordat uh, Colosseum langs denderen... Nou, dat dat schade oplevert. Nou, dat is dus ook gebeurd. Dit jaar is geconstateerd dat er uh, verzakkingen zijn in het Colosseum. En ik denk dat dat de laatste duw heeft gegeven om, um, om, die, om die weg af te sluiten. En daarom is het deze burgemeester, want er zijn meerdere geweest die het hebben geprobeerd. Daarom is het deze burgemeester wel gelukt. Nou ja, de, het eerste plan is al 1978, dus dat is inderdaad al, al 35 jaar geleden. En iedereen eh, heeft het eigenlijk wel geprobeerd, eh, maar het is niet gelukt. Nou, deze nieuwe burgemeester, Marino, die zit er een paar maanden, die heeft gezegd, het allerbelangrijkste in Rome is het beschermen van de monumenten. En eh, alles, de rest komt op de tweede plek. En dus heeft hij besloten om deze weg gewoon af te sluiten. Hij heeft het gewoon doorgedrukt in feite. Maar, maar ja. bovendien, ja. Maar ja, hij heeft het doorgedrukt. Dat betekent dus dat er ook heel veel mensen tegen zijn. Ja, ja, er zijn nogal wat protesten. Vooral de mensen die uh, achter uh, het Colosseum wonen... of in de, in de wijken rondom het Colosseum... die vrezen nogal een grote verkeerschaos. Wat ik al zei, 1200 voertuigen per uur. Je moet je, je moet je voorstellen dat die dus nu door die wijk heen moeten. Nou, Die mensen zijn bang dat ze niet meer bij hun huis kunnen komen... Uh, of niet meer kunnen parkeren. Want ook de parkeerplaatsen worden uh, behoorlijk verminderd. Uh, dus dat is... Uh, Mensen zijn er, een overgrote deel van de Romeinen zijn er blij mee... maar een klein deel van de Romeinen zijn er niet blij mee. Nee, en wij als toeristen kunnen gewoon nog naar het Colosseum, hè? Ja, nou ja, dat is ook nog maar de vraag. Oh? Want, vanaf, ja, we gaan er ook mee beginnen met, met de restauratie. Dus wat een vriend van mij van de week al zei... dan kunnen we er straks voor langs lopen, maar dan zien we eigenlijk alleen maar stijgers de komende 25 jaar. Dus ja, je kan je afvragen wat we dan ermee winnen. Oh ja, goed. Maar goed, ik, ik, persoonlijk vind ik het wel een, een overwinning... dat het nu gelukt is om... Om die, die, die weg uh, grotendeels autovrij te krijgen. Autovrij, dus langs het Colosseum. Maar het Colosseum staat dan wellicht in de stijgers. Angelo, dankjewel. Angelo van Schijk vanuit Rome. ILO. Het het LOS Radio 1 -journaal. Light Orchestra. Showdown. Je moet niet naar de tekst luisteren als je net op vakantie wil gaan. It's raining all over the world. Goed, ILO, die Electric Light Orchestra was dat met showdown. Het is Zwarte Zaterdag. En Zwarte Zaterdag, dat betekent lange files in Frankrijk richting het zuiden. Al sinds vanochtend vroeg staan de files op de A6, de A7, de autoroute du Soleil bij Lyon. Frans van der Broeke is van het ANWB Steunpunt in Lyon. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het uh, echt uh, hommelers op de weg? Het is heel druk, inderdaad. En zeker naar het zuiden, zoals je al zei. We staan echt wel uh, honderden kilometers file naar uh, richting -Limar, ja. Lyon en Montélimar, inderdaad. Maar ja. ik kan me van andere jaren herinneren dat het niet s ochtends vroeg al zo druk was. Is er iets gebeurd? Nou, het is meer, ik denk met het weer te maken. Omdat het natuurlijk zo het is: uh, het, we verwachten weer 35 graden uh, vandaag in Frankrijk. Dus door de hitte denk ik dat heel veel mensen vannacht al zijn gaan rijden. En, en vooral ja. Ja, de mensen uit Parijs die zijn, uh, die zijn vertrokken echt. Er zijn drie à vier miljoen mensen vanuit Parijs die dit weekend vertrekken op vakantie. En die pakken nu allemaal de snelweg en die zijn vannacht gaan rijden. Ja, en het, het weer werkt verder ook nog niet mee. Ik begrijp dat er ook her en der Hagelbuien zijn. Ja, vannacht. We hebben net meldingen en we krijgen vanaf een paar uur, uh, vanaf drie, vier uur vannacht krijgen we meldingen van Hagelschade in de buurt van uh, Périgueux. dat is in de Dordogne. En uh, daar zitten veel Nederlanders op dit moment. Dus uh, het valt relatief nog mee, wat we aan meldingen binnenkrijgen, maar er zijn wel flinke flinke hagelbuien overheen gekomen. Het is flink te keer gegaan, zeggen flink we. Flink te keer gegaan. Ja, ja. Um, ja. En uh, zitten er ook door de hitte? Hè? Want uh, u zegt zelf, tot 35 graden zal het oplopen, uh, maar dat is natuurlijk niet de eerste dag. Zijn er ook en... veel pechgevallen door die hitte? Ja, juist door de hitte uh, komt het voor dat, uh, nou, ja, dat auto's uh, echt te, te zwaar uh, belast worden. Mensen rijden lang, maar uh, acht, negen uur achter elkaar. Uh, de meeste mensen die nemen zelf wel de pauze, maar vaak wordt de auto zelf vergeten. En dan als bijvoorbeeld met twee bestuurders omgewisseld wordt naar twee uur, dan is een auto na vier, acht, zeven uur echt zwaar beladen. Die moet gewoon ook af en toe de rust krijgen die de, die de mensen ook Ja, Wat, wat, wat voor rust moet hij krijgen? Moet hij moet moet moet koelen, is, is dat het vooral? Inderdaad, koelen. Uh, Koelen, goed zorgen dat het uh, koelvloeksysteem, dat het, dat er, dat het uh, waterniveau oké okay is. Uh, dat de bandenspanning uh, goed is van de wagens. En da da daardoor krijgen we best wel meldingen voor bijvoorbeeld uh, koppakkingen, uh, overwitte motoren. Precies dat. Uh, ja. Dat soort zaken uh, allemaal. Ja. Let nou toch eens op, zou je bijna zeggen, of zegt u dat nooit? Dat zeggen, ja, dat zeggen we, maar dat is het vaak te laat, jammer genoeg. Ja, precies. Ja. Maar Zwarte Zaterdag, want dat is de reden waarom wij met elkaar uh, um, praten... dat is dan al heel erg lang. Um, dat is iets wat er eigenlijk niet uit te meppen is. Nee. En het is wel iets verbeterd de laatste jaren. Want dit jaar... Is het weer drukker dan andere jaar, maar de laatste jaar was de tendens toch naar wat dat mensen toch meer verspreid uh, vertrokken dit weekend. Het is simpelweg, uh, het heeft heel veel te maken met Parijs, uh, de, de mensen die daar wonen, die gaan allemaal tegelijk in dit weekend op vakantie. Ja. En die pakken zo snel mogelijk de auto. En dat blijft er altijd de zaterdag. Ondanks onze adviezen en de adviezen van, van de Franse autoriteiten... om op vrijdag of op zaterdag, uh, zondag te reizen. Ja, ik zeg het nog ja. één keer. Uh, ga wat later weg, want dan komt u misschien niet in die file terecht. Of, wat u zegt, ga op zondag reizen. De zondag, meneer, inderdaad. Ja. Meneer Van den Broeke, ja, ik wens u veel sterkte vandaag. Dank u wel. We zullen het <laughs> nodig hebben. Oké. Okay. U ook. Zo dadelijk, de Tros nieuwsshow. Peter heb ik gezien, Mieke nog niet. Volgens mij is Mieke op vakantie, dan zal er een andere Mieke zitten. Horen we zo wie dat is. Waar gaan ze het over hebben? Het gaat over de koe, die verdwijnt uit de wei. De duikhelden van Barcelona, u weet wel dat duiken van enorme hoogte... waarbij ze eerst zakdoekjes naar beneden gooien... om te meten wat de windsnelheid is. En er is een initiatief voor een nieuwe bak. Die is donderdag begonnen. En ze hebben de initiatiefnemer in de studio. Dat zo bij de Tros. Ik wens u een hele mooie dag. Dag. En maandag, Marcel en Lara zijn er weer gewoon. Veel plezier. Dit is Radio 1... Het NOS-journaal. Ga ik jou ook nog even aankondigen, Anouk. Ja. Anouk Thijssen, dus. Ja, zoals u net al hoorde in het Radio 1-journaal... de Europese snelwegen naar het zuiden worden steeds drukker. Het is Zwarte Zaterdag. Voor veel Fransen is de vakantieuittocht begonnen. En, en excuus, mijn stem gaat dan al een beetje vervelend toen in de ochtend. Maar goed, in Frankrijk stond om zes uur al meer dan 70 kilometer aan files... en de wachttijd was al af, opgelopen tot meer dan een uur. Minister Bussenmaker maakt 800.000 euro vrij... voor het vergroten van de acceptatie van homoseksuele in de vier grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht moeten zich daarbij vooral richten... op de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap. Een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld waarschuwt... dat in ingrediënten een gevaarlijke bacterie is gevonden... bij ingrediënten van babymelkpoeder en sportdranken. Door de bacterie kan vergiftiging ontstaan. De verontreinigde producten zijn mogelijk bij acht klanten terechtgekomen. In een plas naast een hotel in Horst wordt vanochtend met sonarapparatuur verder gezocht naar twee vermiste Poolse jongeren. Een van de twee ging gisteravond zwemmen en kwam in de problemen. De ander wilde helpen en kwam ook in de problemen. Tot diep in de nacht is gezocht naar het stel, maar dat leverde niets op. En dan nog het weer. Vanochtend is het eerst nog vrij bewolkt. en lokaal valt er mogelijk wat lichte regen. Vanmiddag droog en zonnig. En bij een stevige westenwind wordt het dan tussen de 21 en 25 graden.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 Altijd al eens je favoriete schrijver willen ontmoeten of er een avond mee uit willen gaan? Help hem op 10pages.com met zijn nieuwe boek en krijg een unieke tegenprestatie. 10pages.com, de plek waar lezers hun favoriete schrijver steunen. 50 dagen gratis lezen. 50 dagen gratis lezen. 50 dagen gratis lezen. 50 dagen gratis lezen. Inderdaad, Leaseplan bestaat 50 jaar. En dat vieren we met 50 dagen gratis leasen... voor alle modellen met 14 of 20 procent bijtelling. Ga snel naar leaseplantrakteert.nl. It's easier to lease plan. Wil jij naar het Concertgebouw samen met Arie Boomsma en Thierry Baudet? Ga naar 10pages.com en help mee met hun boek over klassieke muziek. Dit is Radio 1. Tros nieuwsshow. Presentatie Peter De Bie en Daphne Buntskoek. Een hele goede morgen. Welkom bij de Nieuwsshow. De Nederlandse koe dreigt langzaam maar zeker uit het weiland te verdwijnen. Hoe kan dat en kunnen we het nog keren? U hoort het over een kwartier... En verder brengen wij u vandaag onderwerpen over onder andere boze burgers die een eigen bank beginnen, het Russisch asiel voor klokkenluider Edward Snowden, het spectaculaire high-diving, bureauoverlast in Amsterdam Noord en blockbusters die geen blockbusters meer zijn. We beginnen met een opvallend vonnis. Precies, het kwam gisteren op alle netten en in alle rubrieken terug. De man die met zijn auto vorig jaar de 13-jarige Donnie Roch uit Scheveningen doodreed... moet alsnog negen maanden de gevangenis in, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Ook is hij rijbewijs kwijt voor de duur van vier jaar. En die straf valt zwaarder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De aanklager had namelijk twee weken geleden tot woede van de nabestaanden slechts 240 uur werkstraf geëist. De zitting. Uh, liep uit de hand en liep op een worsteling uit, waarbij de nabestaanden de verdachte aanvielen. Daarna zochten de ouders van Donnie ook nog veel, veel als de publiciteit om te pleiten voor een hogere straf. We gaan daarover praten met strafrechtadvocaat Peter Plasman. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het beroep van de familie uh, om zwaarder te straffen heeft kennelijk gewerkt, hè? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee. nee. Het zou mij hoogst verbazen, en daar geloof ik ook absoluut niet in... dat de rechtbank zich heeft laten beïnvloeden... door wat er na de zitting in de media is gebeurd... en ook niet door wat er in de zaal is gebeurd. Dat, dat is gewoon uitgesloten. Mensen die de kranten lezen, denken van wel natuurlijk, hè? Uh, ja, maar dan is het, hebben die mensen het vonnis niet goed gelezen... en dat is toch wel het belangrijkste, denk ik. Want in het vonnis legt de rechtbank precies uit... Uh, wat de reden is dat er een hogere straf wordt opgelegd... dan door de officier is geëist. En wat is die reden? De reden is dat de rechtbank de situatie, het gedrag van de verdachte... anders heeft beoordeeld dan de officier. Hm. Uh, de, de officier heeft gezegd dat er sprake is geweest... van aanmerkelijke onvoorzichtigheid bij het rijgedrag... En de rechtbank spreekt over een grove verkeersfout. En dat is dus een andere beoordeling in de gradatie... in de ernst van, uh, van het verwijt wat gemaakt is. Ja. Als buitenstaander denk je ook nog iemand die doorrijdt... terwijl hij kan constateren dat hij dus tegen iemand aan is gekregen... en kennelijk ook gezien moet hebben wat, in wat voor toestand het slachtoffer was. Nou ja, dan hoef je toch niet erg na te denken... dat het toch wel een buitengewoon zware, uh, zware feit is. Uh, het doorrijden zegt in principe niks over uh, de ernst van uh, wat daarvoor gebeurd is. He, je kunt ook doorrijden als je uh, een fietser schampt en er helemaal geen. Uh, een hele kleine schade is en verder niks bijzonders. Doorrijden is altijd een separaat strafbaar feit. is ook eigenlijk apart bestraft door de rechtbank. Want de rechtbank heeft ook gezegd: voor dat doorrijden leggen we een maand gevangenisstraf op. Dat speelt hier niet mee, verder. Nee, dat doorrijden voegt niks toe. Terwijl aan... het toch al vrij fors is. Ik bedoel, je laat gewoon iemand al op straat doodbloeden. Daar komt het op neer. Ja, maar dan praat hij weer over een andere situatie. Dat is natuurlijk, eh, dan, dan zou je iemand alleen achterlaten. En dat is hier ook niet het geval geweest. Op doorrijden, kan illustreren aan de hand van wat de wettelijke bepalingen zijn. Op doorrijden staat een straf van maximaal drie maanden. Maar dat is toch best wel, als je het gezien, het, het, het hele feit. Hè? Als je nadenkt over uh, dat, dat, dat een ongeluk... In een klein hoekje kan zitten. Dat on ongelooflijk delicaat is om daar helemaal over te oordelen. Hoe, hoe de situatie is geweest. Dat doorrijden is iets heel duidelijks. Is iets heel. Uh, waarmee je het leven. toch nog meer in gevaar brengt van degene die je hebt aangereden. Hè? Dat ja, is... maar als dat. Uh, de uh, delict doorrijden zoals het hier te ja. lastig is. ziet alleen maar puur op het doorrijden. en het niet op het achterlaten. in hulpeloze toestand. dat is weer een apart delict. Dat wordt ook weer apart bereikt. Dat als dat het geval zou zijn. Ja. dat iemand bijvoorbeeld in een bos rijdt. en daar iemand uh, dodelijk aanrijdt. en dan er vandoor gaat, dan kan het zijn dat je iemand hebt achtergelaten in hulpeloze toestand. Dat is weer een ander delict, maar okay. dat is hij is hier niet achtergelaten in hulpeloze toestand, want er waren gewoon heel veel mensen. Dus dat is, hier is het sec het doorrijden. Goed. Terug naar het vonnis waar u het over had, dan hebben de mensen het vonnis niet goed gelezen. Wat hadden wij moeten begrijpen dat we kennelijk slecht begrijpen? Nou, dat is mijn reactie op, op de mogelijkheid... Dat, dat de rechtbank tot een zwaardere straf gekomen zou zijn... door, door tumult en door uh, wat er daarna in de media is gebeurd. Nou, dat in het vonnis staat gewoon dat dat niet zo is. Sterker, heel opmerkelijk, de rechtbank begint het vonnis eigenlijk met dat te zeggen, wat echt heel opmerkelijk is... Um, staat gewoon, wij, wij schatten de feiten anders in... dan de officier van justitie. Wij, wij vinden het verwijt dat aan verdachten gemaakt kan worden... groter dan uh, hoe de officier van justitie het ziet. Waarom is dat zo opmerkelijk? Nou, het is opmerkelijk dat de rechtbank in een vonnis begint euh, met te stellen dat, men, dat de, wat er gebeurd is in de zaal, ha, dat gaat dan over dat tumult, die vechtpartij, ja. dat de rechtbank zich daar niet heeft door laten beïnvloeden. Ja, Want dat, is dat normaal gesproken wel zo? Nee, dat is nooit zo. Maar je vindt dat je raar. dat niet hoeft uit te leggen? Nee, nee. Ik, ik, en, en, en, en zeker niet in een vonnis. Dus een vonnis is om een, een, een strafzaak te beslissen. Ja en uh, kennelijk heeft de rechtbank toch gemeend uh, daarvan af te moeten wijken en hier een heel krachtig signaal te geven van dit is echt niet de bedoeling want het is natuurlijk wel een verwijt aan mensen die in ja, hele verdrietige omstandigheden zijn, namelijk de nabestaanden ja. er wordt echt een verwijt van eigen richting gemaakt en dat is, ja, dat is vrij heftig, alleen de passage dat de rechtbank zich daar niet door heeft laten beïnvloeden uh, vind, vind ik zelf weer niet zo handig want ja, wat, hoe zit het dan als het de volgende keer er niet bij staat? Ja. En dan was het Openbaar Ministerie, voordat uiteindelijk de uitspreker was... Die verdedigde al zijn eisen. Zullen we even luisteren hoe dat gebeurde? Eigenlijk is er voor zoiets ook nauwelijks een passende eis eh, te vinden. We hebben hem, als je kijkt naar de zaak... hebben we tot achter de comma uitgezocht wat er is gebeurd... en wat de passende reactie zou moeten zijn. Daar hebben eh, politie en justitie zeer uitgebreid eh, onderzoek naar gedaan... En dan kom je, hoe je het ook went of keert en hoe je het ook bekijkt, toch tot deze eis. Maar nogmaals, ik begrijp de verontwaardiging en ik begrijp de emotie. Zwaarder kan niet in dit geval. Juist, yes, zwaarder kan niet in dit geval. Nou, dat vond de richter van wel. Maar op zich was het al bijzonder dat het Openbaar Ministerie zijn eis... naar aanleiding van alle commotie al ging verdedigen voordat het überhaupt een uitspraak was, of niet? Ja, nou, ik vind, het, uh, ik, ik vind het echt onbegrijpelijk het optreden van het Openbaar Ministerie. Um, een eis hoort thuis in, in de rechtszaal. Uh, de taak van het Openbaar Ministerie is om een passende eis te vinden. Dus om nou te zeggen, ja, die is eigenlijk niet te vinden, dat is al heel vreemd. Um, maar um, de, ik, ik heb ook nog een, een plaatsvervangend hoofdofficier in debat zien gaan... min of meer met uh, de ouders... Ja. Ja, dat, ik, ik, ik, ik vond het echt een min of meer een beschamende vertoning. En waarom zou dat gebeurd zijn, denkt u? Um, nou, ik denk dat dat wel een gevolg is geweest van de commotie. Ja. En van, van geluiden in de pers en het niet begrijpen van de eis. En een, een eis hoort in de rechtszaal thuis. Daar moet die ook worden beargumenteerd, moet die worden uitgelegd. Waarom men tot deze eis is gekomen. En ik vind niet dat, en zeker niet zolang een zaak onder de rechter is... dat je dan uh, buiten de rechter om in het publiek je, je, je, je gaat verdedigen. En waarmee eigenlijk jezelf een beetje in het, uh, ja, in het verdachtebankje gaat helpen. Ik vind het echt uh, uh, het aanzien van het openbaar ministerie aantasten... wat hier is gebeurd. Er is natuurlijk al heel lang een lange discussie over... dat je meer de, de slachtoffers bij het uh, strafproces moet betrekken. Kennelijk is dit een al of niet gelukte uh, of mislukte poging om dat te doen. Of moet je het zo niet zien? volkomen mislukt. Want als je dat wil doen, ga je niet met uh, slachtoffers of nabestaanden in debat. Want die, die nabestaanden, in dit geval de ouders van Donny, die zullen nooit tevreden zijn. En dat is hun uh, ja, ik zou gaan zeggen, hun grondrechten om niet tevreden te zijn met wat de uitkomst van de strafzaak is. En ook niet met wat de eis is. Want geen, geen straf kan zwaar genoeg zijn. En dat is begrijpelijk. Daarom hebben we juist de rechter. Want die moet ook met andere zaken rekening houden om tot een vonnis te komen. Ja. Maar in debat gaan met mensen die zo vol verdriet zitten om in een poging je gelijk te halen... Met de, uh, over de eis die je hebt gesteld, dat is één. En als je dan achteraf ook nog ongelijk krijgt daarin... terwijl je zo sterk achter je eis bent gaan staan... Van de, en zelf zegt het kon niet anders... Ja, dan vind ik dat het aanzien wordt aangetast. En dat, dat moet het openbaar ministerie niet doen. Ja, zwaarder dan dit uh, konden ze de eis niet stellen, hè, zegt het Openbaar Ministerie. Was u het daarmee eens? Nou, dat is, luistert ook weer wat nou. Als het Openbaar Ministerie een bepaalde visie heeft op wat er feitelijk gebeurd is... en, en ook over de, de, de mate van schuld van de verdachte dan kan je zeggen, daar komt dan geen zwaardere eis bij. En je kan niet zeggen, ja, de verdachte is een beetje onvoorzichtig geweest... maar stop hem toch maar in de gevangenis. Dus wat dat betreft begrijp ik het OM wel. Alleen de rechtbank komt tot een andere afweging van die mate van uh, schuld. Meer schuld. En dan, ja, dan kan een hogere eis natuurlijk wel. Maar ja. uitgaande van de visie van het Openbaar Ministerie op de mate van schuld... ben ik het wel met officier eens dat daar niet een hogere eis bij kon. Wel bij een andere beoordeling van die schuld. Hoe zwaarder de schuld, hoe hoger natuurlijk de eis kan zijn. Omdat het zo ongelooflijk moeilijk is hè, om al deze situaties, omdat elk verkeersongeluk uh, ongeluk is natuurlijk uh, is een andere situatie. Wa waar heeft het OM nou echt houvast aan? En welke punten uh, uh, loop je zo'n ongeval dan door om die eis uh, vast te stellen? Um... Nou, wat voorop staat, in ieder geval niet de gevolgen van uh, de verkeersfout. He, dus of iemand nou, dat, er zijn wel gevolgen in de wet gedefinieerd... maar uh, de, de mate van schuld kan je natuurlijk niet afleiden... uit wat uiteindelijk het gevolg is. Iemand, een, een slachtoffer in het verkeer kan overlijden... als gevolg van een hele kleine verkeersfout van een ander. Ja. Um, maar het is het, het, het, het totaal van handen wat bekeken wordt. Zoals ook in dit fonds heel goed is uitgelegd. Er wordt gekeken van, nou, wat is de omstandigheden ter plekke... Was de maximum snelheid, mocht je de maximum snelheid wel rijden... of waren de omstandigheden waardoor dat al te hard was... zoals de rechtbank hier heeft uh, uh, geoordeeld... Uh, en dan heb je allerlei bijkomende factoren, als uh, heeft de betrokkenen rijbewijs, uh, hoe reed die? Was, die, was die aan het bellen, uh, was die onder invloed, uh, uh, al dat soort zaken. Nou, dat is echt per zaak is dat anders. Ik ben het wel met de officier eens dat het altijd lastig is om al die factoren te wegen en dan tot een eis te komen. Ja. Maar het is niet onmogelijk, het moet uiteindelijk altijd. Ja. Verkeersdelicten zijn heel lastig uh, in het strafrecht. U heeft al een paar keer gezegd dat u heel veel begrip heeft... voor de woede bij uh, de nabestaanden van uh, Donny. Um, heeft u nou toch het gevoel dat daar enigszins rekening mee is gehouden... of totaal niet, omdat er toch heel veel de laatste tijd... Gep ge op gepoogd is in ieder geval om dat element... wel in het strafrechtproces in te brengen, hè? dat er daar rekening mee gehouden? Er moet natuurlijk onderscheid gemaakt worden tussen um, uh, het verdriet, het leed wat de ouders hebben. En daar is heel nadrukkelijk rekening mee gehouden. Ja, dat, daar wordt altijd rekening mee gehouden. Uh, en er is nadrukkelijk geen rekening gehouden met de woede van de ouders en de commotie in de rechtszaal. En dat, dat is volkomen terecht. Dus dat, je, het zou natuurlijk heel verkeerd zijn als uiteindelijk een strafmaat mede beïnvloed zou worden door gedrag van nabestaan of van slachtoffers en nabestaan. De, in de rechtszaal tijdens, uh, tijdens een proces. Dat... Ja, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. En het is ook heel raar om dat dan te benoemen in een zegt u. Nou, die commotie is er wel vaak, hoor, Ja, dat maar er, ik bedoel, dat er, is nooit, er is nooit een straf op aangepast. Nee, dat zou, dat, dat, dat, is... dat zou ook rechtstreeks in strijd met de wet zijn. Dat Precies, is... dus het is gek ja. om dat te benoemen in de vondes, ja. Het, het, het is heel opvallend dat de rechtbank zegt... daar hebben wij geen ja. rekening mee gehouden... want het spreekt voor zich dat de rechtbank daar geen rekening ja. mee heeft gehouden. Wat denkt u, zou de advocaat van de Bulgaar... waar het al hierover gaat, in beroep gaan hè? Dat weet ik niet. Ik heb uh, geluiden gehoord, uh, maar dat was nog toen de eis, uh, de taakstraf, was dat de verdachte zich zou, uh, zou gaan berusten in het vondst. Uh, ik weet natuurlijk niet hoe dat nu ligt, nu het de gevangenisstraf is geworden. Maar als ik SEC kijk naar de aard van de zaak en zoals mij dat bekend is, dan lijkt mij een beroep uh, zeker zinvol: een hoger beroep. Ja. ja. En dan begint de commotie in TV van voren of ja, aan de stad. Ja, maar ja, dat is, dat is niet anders. Dat is, uh, de verdachte heeft recht op hoger beroep... en als hij het met de straf niet eens is... Ja, en er zijn best argumenten te verzinnen waarom... Uh, wat, deze wat is het belangrijkste argument voor u? Nou, dat is die inschatting van het verkeersgedrag. Dat, dat kan ook de rechtbank verkeerd gezien hebben. Kijk, nu wordt gezegd, de officier heeft ongelijk... omdat de rechtbank uh, iets anders heeft beslist. Maar dat kan je pas zeggen, als er onherroepelijk is beslist... dan staat vast hoe de situatie was en het kan... Het kan ook zo zijn dat in hoge beroep het gerechtshof anders zal oordelen... en misschien de officier wel gelijk geeft over de mate van schuld bij de verdachte. En waarschijnlijk is het Openbaar Ministerie min of meer gedwongen... naar aanleiding van hun interviews al voor de uitspraak om hier toch tegen in hoger beroep te gaan... om in ieder geval nog gelijk te krijgen, of niet? Nou, Dat, uh, dat is altijd iets wat lo was een logische gedachte... maar dat is toch iets va vaak wat, wat niet gebeurt. Dat De rechtbank wijkt, uh, wijkt behoorlijk af van het, uh, de eis van de officier... en dan, dat de officier dan toch niet in beroep gaat. Ja. Dus dat, dat weet ik niet. Dat is, uh, ik kan me dat ze het wel doen... maar de praktijk wijst uit dat dat toch heel vaak niet, gaat, niet gebeurt. Heeft u nou nog een verklaring voor waarom deze zaken zo hoog opgelopen is? Want er zijn natuurlijk veel uh, verkeers Situatie. Er zijn veel woedende ouders die vinden dat het niet op een goede manier uh, bestraft is. Op zich is deze zaak uh, niet, denk ik, heel erg uit zijn proportie. Waarom is dit nou zo uh, groot geworden eigenlijk? Um. Nou, ik was in Den Haag in de rechtbank toen deze zaak werd behandeld. En is een je, ik, ik heb de gevolgen daarvan op de ja. gang gezien. En toen dacht ik, deze zaak zou al behoorlijk in de media gaan komen. Ja. En zo werkt het ongeveer. Ja. Maar ja, ook, ook een vechtpartij nou ja, een vechtpartij in, in, in de rechtszaal zelf is uh, dat gebeurt niet vaak hè? Nee, maar we hebben wel uh, in andere zaken gezien dat er in de rechtszaal toch iets uh, opmerkelijks gebeurde. Ik Kijk bijvoorbeeld naar de vuurwerkramp. Waar de verdachte van brandstichting tot 15 jaar werd veroordeeld. Ja. Later vrijgesproken. Die helemaal door het lint ging en ging vechten met pakketwachters. Nou, die beelden die zijn wel duizend keer ja. langsgekomen. Als er beelden zijn van iets wat uh, apart is. Uh, tumulten, vechtpartijen in de rechtszaal. Ja, dan is er media-aandacht. En dan wordt zo'n zaak ook uitvergroot. Want u heeft gelijk. Dit is een zaak die helaas uh, uh, ze wel vaker voorkomt. Ja. Mogen we even hartelijk dank zeggen voor uw uitleg. Graag gedaan. Uh, de rechtbank in Den Haag heeft dus gisteren in de zaak van de 13-jarige jongen... die vorig jaar werd doodgereden, de automobilist... uiteindelijk veroordeeld tot negen maanden zelf. Het is maar de vraag of dat vonnis blijft staan. En het is ook de vraag of daar tegen in hoge beroepen wordt gegaan. U hoorde strafrechtadvocaat Peter Plasma. Nogmaals dank. De Nederlandse koe dreigt langzaam, maar zeker uit het weiland te verdwijnen. Eerder maakt het varken en de kippen al de gang naar binnen. En dat is niet goed... Niet voor de koe, niet voor de natuurminnende mens... en niet voor het imago van de boer. Frits van der Schans, adviseur bij Centrum voor Landbouw en Milieu... die pleit al jaren voor meer koeien in de wei. Maar ondanks de premie die boeren inmiddels van het zuivelbedrijf ontvangen... wanneer ze hun koeien buiten laten grazen... loopt de weidegang nog steeds gestaag terug. En meneer van der Schans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zou zeggen, de, de wil om de koe in de wei te houden is er. In ieder geval bij die zuivelbedrijven die de boeren er premies voor betalen. Waar gaat het dan precies mis? Nou, wat misgaat, heel veel boeren die zijn in ieder geval ook nog enthousiast om de koeien te wijden. 75%, driekwart, ja. die wijden zijn koeien. Maar het aantal is wel teruglopend. En met name de grote bedrijven. Op de grote bedrijven worden de koeien niet meer gewijd. En deze boeren die stellen zich op... of, of die profileren zich als, als ondernemer. En die maken ook hun bedrijf... hun bedrijfssysteem... wordt steeds meer gericht op bedrijfvergroting. Wordt gericht op uh, het outsourcen van activiteiten. Dus niet meer zelf de koeien... Sorry, het, het, het gras maaien. Niet ja. meer zelf de, de mest uitrijden. Uh, zelfs soms niet eens meer zelf de koeien melken. Soms met een melkrobot. Maar soms ook met uh, medewerkers uit uh, het oosten van Europa. En op die manier... Uh, is, is er ook een heel ander bedrijfssysteem ontwikkeld zich... Naar, naar bedrijven met 500, 1000... en op dit moment zijn er gewoon aanvragen voor bedrijven... van meer dan 1500 koeien in Nederland. Dus is een hele andere manier naar nou, een boerderij kijken. Hè? Gewoon zo groot een hele bedrijf. andere manier. Niet ja. meer vanuit de liefde, de liefde voor je beesten. Voor... Nou, ik, ik zeg niet dat deze, me, deze, deze boeren geen liefde hebben voor hun koeien. Maar het toch heel anders. Veel zakelijker, veel ja. ondernemender. En zeggen van: nou, oké, okay, ik wil hier gewoon geld verdienen. En daar is op zich ook helemaal niks mis mee. Maar dat die manier van geld verdienen die zij voorstaan. die leidt ertoe dat heel veel koeien naar, naar stal gaan. Want het kost meer geld om die koeien in de wei te houden? Nee, ja, op zich. Op, ja, afhankelijk van hoe dat je bedrijf eruit ziet. hoeft het niet meer geld te kosten. Want die koeien die halen het gras op in de wei... en die brengen ook hun mest daar... Ja. Uh, maar je hebt wel een heel ander bedrijfsvorm uh, nodig. Je, je, je moet dus elke ochtend uh, in de zomer uh, je koeien naar de wei laten gaan. En ja, waarom, want ho ho het, hoe gaat dat precies als ja, ja, werk? Zo, oh Als ja, ja, je dat hek openzet. Je niet? doet de deur open, inderdaad, ja. en de koeien gaan naar de wei. Nou, te ja. ja. we <laughs> doen. Ja, maar je moet er wel precies voor zorgen dat er elke dag dat er een wei is. waar voldoende, oh. gras, waar voldoende oh. gras staat. Je, het lijkt wel of je die wei moet verplaatsen. Uh. Nee, nee, die wei die blijft lekker liggen. Maar er moet wel elke dag moet er gras zijn in, in een wei. waar die koeien naartoe kunnen. En dan moet die wei af omheen zijn, anders loopt die koeien de straat op. Ja. Um, je moet ervoor zorgen dat, die, dat er ook water is in die bij, dat de koeien kunnen drinken. Je moet ervoor zorgen dat, nou ja, na dat de koeien gewijd hebben, dat het weer een beetje fatsoenlijker uitziet. Ja, ja kortom, koeien... zo eenvoudig is het niet. Het is niet helemaal vanzelf Maar en, ja, en ze, ze doen het al honderden jaren zo, zou je zeggen. Ja, en je merkt wel dat op, in het onderwijs, in, in het groen onderwijs, is er heel veel kennis met betrekking tot weidegang, die apps die, die weg. Uh, op dit moment in Nederland hebben we niet eens al, al jaren niet meer, uh, daadwerkelijk op het gebied van grasland, uh, hebben we professoren, hoogleraren, onderzoekers... die daar echt werk van maken. Dus want, want valt daar nog heel veel in, in te halen dan? Nou ja, je, je kunt, het kan altijd nog weer beter. En, en, en, en gemakkelijker. en, en nou ja, Hogere opbrengsten, nieuwe technieken... andere bemestingsmethoden... zijn allemaal nog mogelijk. En er is heel veel te verbeteren. En ook juist omdat die bedrijven groeien... de, bedrijf, de koeien die, krijgen een, die realiseren... een hogere melkproductie tegenwoordig. Ja. Nou, dat geeft elke keer weer nieuwe vragen... die beantwoord moeten worden om goed invulling te kunnen geven aan bij de gang. En geven ze meer melk in de wei dan in de stal? Um, maakt op zich niet zoveel uit. Er zijn bedrijven die die, die 10.000 kilogram melk per koe per jaar uh, realiseren in de wei. En er zijn er die dit op stal doen. Um, maar het is wel zo dat gras in de wei, heeft, vers gras, heeft een hogere voedingswaarde... dan wanneer het eerst gemaaid wordt en geconserveerd wordt... en daarna uh -huh. aan de koe wordt gegeven. Maar je kunt dan wel weer ander voer erbij... Uh, voeren krachtvoer waardoor die koeien op stal ook wel weer een hogere hoge melkproductie. Kwaliteit is hetzelfde uiteindelijk. Uiteindelijk kunnen koeien op stal en ieder wij een, een, een net zo hoge melkproductie. Geven. Maar waar, waar zit die winst dan in hè, voor die grote bedrijven? Zegt het is eigenlijk niet, niet goedkoper om, om uh, die koeien binnen te houden. Waar, waar zit het hem dan wel in? Nou je kunt bijvoorbeeld veel makkelijker uh, je, je, je arbeidsfilm als ik het zo even mag noemen elke dag uh, kun je kun je uh, vlak maken. Dus elke dag moet je, mag je op stal koeien voeren, koeien melken, koeien verzorgen. Um, als je koeien in de wei hebt, dan is het in de zomer... Is het hele arbeidsproces anders dan in de winter. Um, en en heb je ook nog een keer dat je um, ook, ook door het jaar heen... gewoon veel meer fluctuaties hebt. Als je koeien op stal hebt en je, je gaat ervoor zorgen... dat een, een loonwerker uh, het voer maait het gras maait en het voerwind en de, de mest uitrijdt... dan heb je als, als boer zelf heb je veel vlakker uh, hoeveel het werk te doen. En dat is, maakt het dus veel eenvoudiger. Ja, maar die koe die staat daar gewoon jaar in, jaar uit. maar gewoon wat te staan? Ja, die staat er maar. Ja. En, voor, en die vindt het ook wel lekker om uh, af en toe naar buiten ja, te gaan. Toch? Ja, ja want ik heb ooit eens dus meegemaakt... dat ja. die beesten inderdaad na de winter uh, naar buiten gegaan. Dan is feest. Ja, maar de, de, alsof je buffelwedstrijden uh, ziet. Die be, beesten gaan springend echt met ja, nee, schoppen nee, nee. naar achter uh, de, de wei. Nou, het is echt gewoon ja, kindplezier. Ja. Kijk, ik, ik, ik kom net terug van vakantie in Italië. Het was hartstikke lekker weer. Maar ik moet er niet aan denken dat ik het hele jaar door 40 graden had. Maar nee. nou, twee weekjes is geweldig. Ja. En zo is het voor een koe ook. Uh, altijd op stal en dan af en toe in, in de wei in, in de zomer is geweldig voor die koe. Altijd in de wei wordt hem ook niet. Want dan zijn de omstandigheden in Nederland gewoon ook weer niet lekker. Nou, dat vindt de beest ook niet prettig. Dat is ook niet goed. Nee. Okay. Dus die, die variatie uh, die, die is gewoon perfect. Uh, en, en daarom is het ook voor die koe heel aantrekkelijk. om in de Je denkt ook tegelijkertijd... Ik heb wel eens staan kijken naar die koeien. Zo om een uur of half vijf is er een koe... die begint gewoon uit zichzelf richting die stal te chokken. Daar is niemand die er wat aan doet. De hele club keutelt erachteraan. Ja. En daar komen ze. Je hoeft er volgens mij niks aan te doen. Je hebt helemaal gelijk. Ja, je, je zou veel boer kunnen worden ja um, nou, vraag. denk ik ja, nou ja, heeft u nog een boerderij er uh, zijn er wel te koop maar ja. dan moet je wel flinke portemonnee ja. hebben ja. maar nee maar, maar het zo een, zo eenvoudig lijkt dit op zich wel um, dat die koeien, je je brengt ze 's morgens doe je het hek los en, en dan gaan de koeien de wei in en, en s middags komen ze weer terug en dan hebben ze een buikje ja. vol en dan kun je ze weer melken en dan heb je weer een tank vol melk maar goed uiteindelijk levert het dus ik bedoel is het effectiever en en zal het die grote bedrijven... ja behalve dat het werk wat wat platonische wordt dat zit minder diversiteit in hun werk ook, en dat vinden ze blijkbaar prettig, uh, zijn ze toch aangelegen om die koeien naar binnen te halen. Hè? De zuivelbedrijven willen graag die koeien naar buiten. Hè? Ja. Wat, wat is de winst voor die zuivelbedrijven, om dat zo te stimuleren? Nou, Voor die zuivelbedrijven is, is het imago van de Nederlandse melkverderij is voor hen is van levensbelang. Ja. Uh, de, de Nederlandse melkverderij die heeft ten opzichte van varkens en pluimvee heeft veel meer ontwikkelingsmogelijkheden. Het heeft te maken met wet en regelgeving die veel gunstiger is voor de melkverderij. Maar die gunstigere omstandigheden, die heeft de melkverderij gekregen... omdat er zo'n hoge... Is van de melkverderij, omdat het zo maatschappelijk gewenst is dat er zoveel koeien in de wei lopen, dat er nou ja, al overal dat je dat kunt zien: dat het landschap aantrekkelijk is, dat het goed is voor de, voor de weidevogels, etc.? Ja, laat op de televisie laat je gewoon een schooljuf zeggen: Het is belangrijk voor onze kinderen in Amsterdam-Noord dat die kinderen snappen dat melk niet uit een tap komt, maar dat het uit een koe komt en dan laat je in een koeienkop zien. En dan denkt iedereen, ze hebben gelijk, maar ze hebben ook gelijk. Ja, ze hebben gelijk. En steeds meer consumenten die waarderen dat ook en die, die kopen ook uh, melk uh, die geproduceerd is is door koeien die zomers in de wei lopen. Dus wat dat betreft, het, het plaatje is sluitend. Maar er zijn een paar partijen, laat ik het zo even noemen, die er ook wel belang bij hebben dat, dat de koeien op, op stal gaan. En dan denk ik aan fabrieken. dan denk ik aan uh, accountants, die ook allemaal allerlei organisatorische regelingen en dingen beter kunnen verzorgen als de koeien op stal staan. Accountants? En dan ja, maar... accountants kunnen er geld aan verdienen, maar ook banken. Banken die, die financieren op dit moment gewoon met name de, de grotere bedrijven, die, die ook uh, vrij massaal de, de koeien op. op, op oh ja, halen. En dan moeten ze wel beloven dat ze ze op stal laten staan. Je hoeven ze niet te beloven. Maar dat is gewoon, deze boeren die komen met een bedrijfsplan bij hun bank. En de bank zegt van nou dat vinden wij hartstikke goed. Daar kunnen wij geld aan verdienen. En dat gaan wij dus ook. Ja, maar goed, Campina betaalt de boeren die bij hun aangesloten zijn, één cent per liter als uh, die bezende weijeren. Ja. Klopt. Nou, en dan, op die manier, dan zijn we dat toch? Dan heb je ook niks met accountants en banken te maken. Nee, het, op die manier is het rendement ook hoger uh, de, voor die boer. Maar het is nog te weinig hoger. Om, uh, en, en dan is de prikkel die vanuit bijvoorbeeld een bank komt... is, is, is te krachtig nou voor, die, voor die boer om de koeien niet te maken. We blijven ervoor pleiten. Die koe moet terug in de wei. Dank voor uw komst naar het studio. We Frits van der Schans, adviseur van het Centrum voor Landbouw en Milieu... over het aantal koeien in onze weides. En wij zijn er zo dadelijk uh, weer. Tot zo. Samen thuis, samen trots. De speciale zomeredities van Opium. Het cultuurprogramma van Radio 1. Dat is toch misschien al een hele oude liefde. Met deze week de allereerste kinderboekenambassadeur van Nederland. Schrijver en oud schoolmeester Jacques Frits. Ik word 64, ik ben eindelijk ontdekt als... Uh, <lacht> Hij heeft... God, Jacques <lacht> Frits. Plus Een kijkje in de platenkast van schrijfster Mensje van Keulen. Haar keuzes van nu en haar muzikale jeugdzondes. Oh, wat heb ik mijn ouders aangedaan? Vanmiddag van half drie tot half vijf. Zomers Opium. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat heb jij op je brood? Filet Amerika. En jij? Sam, zullen we ruilen? Nee, filet Amerika is duurder.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 En razendsnel 4G internet op een gratis Nokia Lumia 920 of Samsung Galaxy S4. KPN doet het gewoon. Ga naar kpn.com/slash zakelijk ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1.